Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De eerste 7000 containers zijn uitgezet. Wat betreft PMD-inzameling. De PMD-containers voor plastic metaalverpakkingen en drankenkartons met oranje sticker... ...wordt voor de eerste keer leeggemaakt in de weken van 12 tot en met 16 juni. Dit gebeurt op de dag na de inzameling van het GFT-afval. Voor degene met een duo-container voor PMD en papier, dan wordt hij de eerste keer leeggemaakt in de week van 19 tot en met 23 juni. En als het restafval op maandag ingezameld wordt, dan wordt de duo-container op de vrijdag leeggemaakt. Morgen op tweede Pinksterdag, om ongeveer half vier, komt Irene Wust de na haar zelf vernoemde trofee, voor het eerst zelf uitreiken. Dit zal ze doen op het hoofdpodium van de Street Race in de Thomas van Diesenstraat. Zo zal morgen eerst burgemeester Mark van Stappershoef spreken. Daarna reikt de voorzitter van de jury Irene Wust de trofee uit. Ze heeft gezegd dat ze hier graag tijd voor vrijmaakt. De Irene Wust trofee wordt één keer in de twee jaar toegekend aan een sporter of sportteam waarvan de geleverde sportprestaties een bijzondere uitstraling heeft op de gemeenschap van de gemeente Goorlen. Mocht u mogen van plan zijn om naar de streetrace te gaan, dan volg hier wat tips. Zo, je moet op tijd zijn. We hebben diverse uh, uh, routes voor de mensen van buiten scholen. We hebben diverse parkeermogelijkheden. Die hebben we ook aangeduid met parkeerbordjes. En voor de mensen uit Golen zelf, uh, zeker te voet komen of met fiets.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 De temperatuur vanavond zakt naar de 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in de ochtend ook regelmatig ruimte voor de zon. Er staat een wind uit zuidwesten. De temperatuur ligt dan op 23 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgohle.nl.